Dus Anne de Vries met het NOS journaal. Demissionair minister Carremans was er niet zeker van dat zijn ingreep bij Nexperia nut had. Hij greep in omdat hij vreesde dat de Chinese directeur het bedrijf zou leegtrekken. Omdat hij niet zeker was dat zijn actie zou helpen, mengde hij zich actiever in een rechtszaak van bestuursleden van het bedrijf die de Chinese topman weg wilden hebben. Opnieuw is er op een pluimveebedrijf vogelgriep ontdekt. Dit keer in Streefkerk, in de Waard ten oosten van Rotterdam. Het gaat om een biologisch bedrijf met 16.000 dieren die worden afgemaakt. De afgelopen weken is er op meer plekken in het land vogelgriep ontdekt. Honderdduizenden dieren zijn al gedood. Voormalig Trump-aanhanger Marjorie Taylor Greene... vertrekt uit het Huis van Afgevaardigden. Ze was jarenlang een trouwe bondgenoot van Trump... maar de afgelopen maanden werd ze steeds kritischer... Green vond dat de president te veel treuzelde... met het openbaar maken van de Epstein-documenten. Trump trok daarna openlijk zijn steun aan haar in. In Nigeria zijn 227 leerlingen en leraren meegenomen... bij de ontvoering op een katholieke school. Dat meldt een christelijke organisatie. Het was al bekend dat er tientallen mensen waren ontvoerd... maar hoeveel precies was nog onduidelijk. De kinderen en leraren zijn nog altijd spoorloos. Vermoedelijk zijn ze meegenomen door een criminele bende. Straatster Femke Kok heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen op de 1000 meter. In het Canadese Calgary was ze ruim sneller dan de nummer 2, Isabel Greveld, en Marit Vlederes die derde werd. Jutta Leerdam eindigde als vierde. Zij won vorige week nog de 1000 meter in Salt Lake City. Kok reed tijdens dat wereldbekerweekend een wereldrecord op de 500 meter.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 van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Ja, zeker. Wat voor types zijn dit nou weer? Ja, die hebben een uh, plan gemaakt. Nou, ik ben benieuwd of ze plannen allemaal goed horen. Ja, het is uh, Toebak leeft op de radio. Wat horen we gisteren nou op het nieuws? Ja? Oekraïense president Zelensky legt zijn bevolking het grote dilemma voor. Het plan van Trump accepteren of doorvechten, wat moet hij doen? Ja, dat is even de vraag. Wat moet hij doen? Moet hij nou doorvechten of moet hij het plan accepteren? Maar ja, goed, ja, wat voor 28 punten plan bon is dat het eigenlijk? Het is eigenlijk onvoorstelbaar... Nee zeggen tegen president Trump het betekent eigenlijk de steun van de Amerikanen verliezen. Nou, dat kan hij zich niet permitteren, want dan verliest hij toch mogelijk zijn hele land. Dus hij staat op dit moment eigenlijk voor een onmogelijke keuze. En hij lijkt toch nu zijn landgenoot erop voor te bereiden dat hij toch mogelijk een deel van dat 28-punten-plan gaat accepteren. Hij hangt echt aan VS, want als hij de VS niet meer achter zich heeft staan, ja, dan moet hij zelf de loopgraven in, hem zelf gaan schieten. En dat is. Maar hoewel Rusland natuurlijk ook wel weer verlies aan het leiden is, dus de economie gaat heel snel. Licht. Dus nou ja, ze keken naar het plan... Uh, experts hier in Nederland. En wat, wat, wat viel erop aan het plan wat Trump had opgezegd? Wat ik voor het eerst zie in dit document... is dat de Amerikanen bereid zijn... om veiligheidsgaranties aan Oekraïne te bieden. Behoorlijk stevig. Die lijken op artikel 5 van de NAVO. En dat was een wens van president Zelensky. Er staat in het uh, document ook voor het eerst... dat de Amerikanen dan militaire middelen zouden kunnen inzetten... om Russische agressie tegen te houden. Dus echt boots on the ground. Dus dat zeg maar Amerika zeg maar in... Oekraïne komt om dan tegen de Russen te gaan vechten. Wat is een mooie beloftes. Verder las ik vandaag in de Telegraaf... dat er ook in stond dat er eigenlijk wordt verwacht... dat Rusland dan die gebieden krijgt... maar dan zich eigenlijk helemaal koest houdt... geen buurlanden meer gaat aanvallen... Dus en, ja, Rusland staat wel bekend omdat hij toch af en toe wat acties onderneemt. En ja, dan dus zou als je... de Polen aanvallen, dan uh, komt Amerika er wel even. Dan aan. komt Amerika om de hoek. Ah. Dus nou ja, Aan de ene kant is het heel slecht voor uh, Oekraïne, want ze krijgen, moeten heel veel land inleveren. En er moet ook Russisch worden gesproken of zo. Dus, nou ja, het, volgens mij gaat dit nooit gebeuren. Maar goed, dat schijnt toch wel, als je naar het brede pand kijkt, dan is het ook wel weer slecht voor Rusland. Want Rusland moet ook wel wat inleveren. Zeker de trots moeten ze inleveren. Nou, ja. ik ben benieuwd. Wat is je afgelopen week zo bijgebleven? Nou, ik ben een beetje in shock dat er uh, zo'n artiest zo vroeg overleden is. 59? Ja, ja. jij weet wie ik bedoel, hè? Dat is, uh... Nee, ik nee, kende de muziek niet. Het nee, plaatje nee, kende nee, ik, wilde... ja, ik Liever blijf te altijd... dik in de kist. Ja, ik, ik was zeggen, ik en blijf je altijd weg. de sfeer. Ja, ik hou verder eens dus niet zo van Ik blijf altijd weg uit dat soort kroeg waar dit soort uh, overdreven vrolijkheid ten uh, gehoor wordt gebracht. Het, maar goed, het is wel bijzonder. Ja, het spreekt natuurlijk tot verbeelding. Ja, ik ben zelf net 60 geworden. En dan hoor je dat hij 59 is geworden. En al het voor gezien heeft gehouden. En zomaar maar niet meer wakker worden. Hè. Dat vind ik ook zoiets. Uh, dat je denkt van, huh? ja. hoe kan dat, weet je dat? Dat je denkt van, hey, ik ben erg, heel erg anders. Nou, dat is hem. Je bent in de hemel. Hè? Nou, <laughs> je hebt, je hebt de stap gemaakt. Je hebt de stap gemaakt. Ja. Nou ja, goed, ja, het is, wel, het, is wel, het is wel triest om dat te horen. Nou goed, straks nog meer wetenswaardigheden. Onder andere, het ook nog even wat gebeurd is dat Alkmaar. Wat is daar nou weer gebeurd? Nou, daar vertel ik straks meer over. is maar even het positief plaatje naar al die ellende. Hoewel, dat van de Oekraïne moeten we altijd maar weer afwachten. Under the sun, hier Roosevelt... Lekker lekkere hoge geluid van Roosevelt, Under the Sun. Nou, die is nog niet te zien, maar hij moet toch echt een beetje opkomen. En dan straks uh, schijnt het zo niet. Ja, zeker met dit soort muziek. En deze presentatoren op de radio, nou, dan kan het niet stuk gaan nu bij er mooi hoor. Komt allemaal niet goed. Kijk. Goed, we kijken even naar de wereld. en uh, nou ja, Wat er mij echt bijgebleven is natuurlijk, daar ontkom ik niet aan. Ik weet niet of je het in de krant hebt gelezen, maar het is toch een redelijk wat verontrustende ont iets in onze wijk. Wij werden op een, wat was het, dinsdagochtend of woensdagochtend, ik weet niet eens met dinsdagochtend, werden we wakker, althans ik niet te lachen met op, maar mijn, mijn gezin werd wakker, omdat bij ons in de straat door een voorkamer heen werd geschoten met pistolen. Oh. En, uh, en uiteindelijk is er ook nog een vuurwerkbom afgegaan uh, bij een buurt verderop. Nou ja, wij, wij kijken erop uit, er is dus iets vlak naast, maar toch, uh, ja, pistoolschoten, hoorde ik van mijn familieleden, die klinken toch zeer duidelijk. Soms denk je pistoolschoten te horen. Dus je denkt van, dat zijn pistoolschoten. Dat is dan vuurwerk. Maar nu, zegt ze, mijn dochter zei, het. nu hoor ik dat. Denk, ja, dit zijn pistoolschoten. En toen ging ze kijken. En toen zag ze net iemand nog wegrijden op een scooter. Kon niet uh, zien wie het was. Het was te donker allemaal. Maar het was wel vrij heftig. En uh, nou goed, uh, dat houdt onze buurt wel bezig. Want waarom werd er op dat huis geschoten? En waarvoor was daar een vuurwerkbom bij de voordeur? De voordeur bleef heel. Er was niet zoveel aan hand. Maar de, de, het raam was wel flink aan Gruslement. Nou, je schrik je dus. toch ook wat laatste. Ja, wat het was wel een bijzonder iets. En uh, mijn zoon belt snel de politie, maar ja, die zijn toch altijd net te laten. Dan scoort het hier snel weg natuurlijk. Die zal weer tussen de huizen verdwenen. En nou goed, het is een soort afrekening of is er onderling wat... Nou, het, we weten het niet. we wachten het af. Maar het houdt de gemoederen bezig. Oké. Okay. Goed. Er is een uh, wereldrecord gevestigd. No? <laughs> een Zweedse man die duurt 81 lucifers in zijn neus. Eén en, in zijn uh, neus? Ja, in, ik heb ook. hier een foto, moet je ook kijken. Dat is ja. echt... Uh, dat je denkt, waarom? ja precies. Dat is altijd de vraag, waarom? Ja. Had hij echt een hij dag was niks 42 te doen. en uh, zijn kinderen waren dol op de nieuwste editie van het boek, van de organisatie. Ja. Dat het zo cool zou zijn als hij zelf ook een record zou verbreken. Hij dacht echt, van, nou ja, ja, wat moet ik al doen? Ik ben eigenlijk nergens goed genoeg in om de beste ter wereld te zijn. Ja. Maar dat, uh, nadat die kinderen dus alle verkeer, verschillende wereldrecords hadden laten zien aan hem... had ja. hij zelf van, nou, misschien kan ik wel eentje verbreken. En zo gingen ze echt kijken van... Nou, wat welke zat ik doen? En toen, toen heeft hij uiteindelijk dus 68... Hij zag de meeste lucifers in je neus. Die stond op 68, yeah. het record. En hij heeft dus een proefperiode gedaan. En hij dacht zo van... Nou, ik kan mijn neusgaten toch wel flink oprekken. En de pijn van al die lucifers negeren. Dus hij, hij zegt, nou eigenlijk ben ik een natuurtalent. Dus maar ja, het kost wel... We <lacht> uh, had wel een goede techniek moeten vinden... Want uh, drie ingebrachte lucifers betekenden dat er één of twee uitvielen. Proefsessies gedaan en uiteindelijk heeft hij de techniek gevonden. Oké. Okay. Hij, hij wil graag dat de kinderen tegen hem opkijken als hij. Uh... Ja. ja, zeker. Nee, het is echt zeer inspirerend dat je vader de pijn verdrijft om 81 A Lucifer lucifers neus te nou. stoppen. Ja, ik, en, ik denk dat het dan 41 per gat zijn of zo. Ja, ik zie het. Ja, ja 41 per gat. Nou, het is flink. Er is een foto bij. En uh, top hoor, zeg. Ja, ben ja ik trots, ben trots op, trots op, op jezelf. Op hem. Weet je wat echt heel toestoes zou zijn? Nou, Als je ze allemaal nu Aftsteken. aansteekt. Ja. Dat zou echt wel. Dan krijg je likes. Nu word je toch een beetje weggezet van. Uh, echt, ja, wat had je te doen die dag? Niet heel veel. Dat, dacht nee, wel, niet, niet dat hadden we wel veel, een beetje dat... ingeschat. Zeg maar. Ja. Zraks is Antwoordsbericht en zo hebben we de geschiedenis. En uh, wat hebben we allemaal nog meer? Nou, hier zijn daar een nieuw plaatje. Ja, ja dat... ik heb er weer een paar nieuwe plaatjes gevonden die uit zijn gekomen. Circle Wave. Wat death and love en ik zou zeggen blijf hangen bij dit rijden gaan stick around. Complete. Dit is Toebak Leeft. Muziek van Doves, een band die al sinds 1998 bestaat en muziek maakt. En dat heet The Doves en uh, Cold Dreaming en daarvoor nog Circo Boys Ze hebben een nieuwe album uit. En die hoor je natuurlijk ook alleen maar nieuwe muziek. En ook eens wat ouder, maar niet voor mij. Over het algemeen ook wel een beetje nieuwe muziek uit. is een beetje geïnspireerd blijven. hoor. Goed, we kijken nog even vandaag er allemaal in. De Telegraaf te lezen is en uh, Dick Kruithop is een uh, huisarts in uh, Bleskensgraaf. Uh, nou, hij werd in 2007 geconfronteerd met een uh, vrouw die, uh, ja, die toch ongeneeslijk ziek was. Posttraumatische dysforie aan arm en been. Was eigenlijk altijd in pijn. En grotendeels lag ze ook in bed. En uh, op een gegeven moment belden ze hem in de vroege morgen op. Dat was in 2001, uh, was dat, geloof ik. Of nee, Dat was al eerder. In uh, 2007, was dat. 2007 werd, werd, uh, werd hij opgebeld. En toen had hij gezegd, ik heb de hele nacht gelopen. Ik ben naar een gebed genezen Jan Zijlstra, helaas al dood, dus je kan geen afspraken meer maken. Die overleed in 2021. En uh, ja, die deed iets met mij, waardoor ik weer kon lopen, maar dat ik geen pijn meer had. En daar werd hij eigenlijk zo doorgegrepen. Zeg, ja, dat kan helemaal niet. Dus nu heeft hij dus uh, opgeroepen om mensen te, rea uh, mensen te laten reageren. Daar heeft hij uiteindelijk 83 personen die hebben gereageerd op zijn oproep. Daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Daar heeft hij er 27 van geselecteerd. Waar hij echt kon aantonen. Die waren echt ongeneeslijk ziek. En 11 ervan bleken dus echt een, een, een medisch wonder te zijn. Die zijn gewoon genezen. En het gaat er echt om MS-patiënten, Parkinson... anorexia, doofheid, ziekte van uh, uh, kroon... Uh, anorexia, uh, spontane poetsbamgenezingen. Het, het zijn echt bijzondere dingen gewoon. Hij zegt van, ik heb er een boek over geschreven. En wat deze mensen beschrijven... is dat ze opeens een soort... Ja, een warm gevoel over zich heen krijgen. Een soort windvlaag. En uiteindelijk daarna voelen ze zich beter. Hun persoonlijkheid is soms ook wel een beetje veranderd. De kwaal is er nog wel, maar ze hebben geen pijn meer. Dus dit is wel een hele iets bizars. Hij zegt: Ik geloof niet, ik geloof er eigenlijk niet, maar deze mensen hebben toch een heel bijzonder verhaal te vertellen. En je zou denken: zijn ze dan onsterfelijk geworden? Nee, dat is niet zo. Niet dat je elke keer. Nou, elke kwaal kan je over, over, um, overleven. En sommigen zijn daarna een gebedsgenezer geweest, en anderen hebben gewoon ge gebeden. En weer de ander. Uh, daar is vol gebeden. Dus uh, het is een bijzonder verhaal. De, uh, die gast heeft een boek geschreven erover. dus Mocht je het interessant vinden. Ik ja. Ja. zie je ook wel kijken. Nou, doe maar ook maar zo'n boek. Ga maar ja. even lezen. Ik wil goed wel eigenlijk best genezen dat je je gewoon weer 18 voelt. Ja. Dat nou, is dan dan goed, goed. Als de persoonlijkheid verandert, kan ik me ook iets meer voorstellen. Want ik bedoel, je hebt van die mensen die allerlei training krijgen om met pijn om te gaan. Ja. En als je anders tegen pijn aankijkt, dan kan je dat misschien wat meer op de achtergrond uh, verdringen. Je hebt natuurlijk ook mensen die dus heel veel geluiden hebben. Uh, noem je dat ook weer, die ziekte... Uh, oh ja, Tourette. Uh, nee, niet Tourette. Dat, oh. dat is dat je ja, dat aan is het gelden bent. Dat is Ja, dat is gelijk. maar dat je aan <laughs> het gelden bent. Nee, maar, uh, ach, ik weet niet, maar ja. En uh, Die krijgen dus ook cursussen om daarmee om te gaan. En uiteindelijk blijven die geluiden wel, maar ze kunnen zich concentreren op andere zaken. Dus misschien is dat ooit. Hmm. Maar nou ja, goed, dat is een opmerkelijk iets. Nou, Het is altijd wel bijzonder ook van dat je net wat gedaan hebt. Ja. En dan, uh, Ik heb, ik heb vroeger ook, vroeg ook gebaasd gevald. En dan ja. zit je in die kleedkamer... En iedereen gaat zitten en je hoort iedereen de hele tijd zeggen: van, Hè, hè. Zo, dat je gewoon een beetje ja. moe bent van die inspanning. Ja. En dat je, en dan bij, echt, bij alles doe je dat dan op een gegeven moment. Denk je. Waarom zeg ik dit de hele tijd? Ja. Hè, hè? weet je. Ja, ik, ik, het is ik, toch een soort moeheid die je eruit gooit. Ja. En naarmate je ouder wordt, wordt het alleen maar meer. Het is ook een beetje ongemakkelijkheid. Je komt in die situatie, ik merk het aan collega's, die komen dan binnen. Dan hebben ze alle dingen geregeld. Dan moeten ze eigenlijk nog aan het werk beginnen. Dan komen ze binnen. Hè, nou ik ben er. Hè, hè? Nou, Ik denk nou ja. wel. Boeien, gaan werken. Weet je. Waarom moet je elke keer zeggen van... hè, hè, boeien? Hou op! Maar ja, dit is nee. ook een soort, uh, soort bevestiging. Ik ben er hoor, ik uh, weet je wel. Ik ga nu ook, uh, ik ga nu ook uh, leiden, Zoiets. Nou, ik ja, dit, weet niet ik, wat ik, ik merk dat dit ook een ergernis voor jou is. Het is een ergernis, Dat ja. inderdaad. de in die mensen dan denk van... Hé, puggers, hè? Ja. Nou, hè, Ben je komen lopen? Nee, met de auto. Oké, okay, dus? Wat nou, ja, het leukste zijn ook... Uh, je hebt ook wel eens van die films dat mensen dan... Van lichaamruilen of zo. En dan had je op een gegeven moment ook een vrouw ja. en een dochter. En dat die dochter dan, die zit dan ineens in het lichaam van die vrouw. Dat ze zegt: Jezus, waarom kan ik geen boeken meer lezen? En ik word altijd zo moe. Ik voel overal voel ik dingetjes, weet je. Ja, jachten. ja, ja. En die andere is zo over. Yes, oh, wat ben ik ben jong. Oh, ik ga even een stukje rennen, weet je. Toch? Ja. Ja, want dan ja. merk je hoe fijn het is om jong te zijn. Ja, ja Dat lijkt eigenlijk ook wel weer grappig om dat te ervaren gewoon. Ja. Weet je, weet je wat voel ik nou? Voel ik daar maar. Ikik. het is zo spontaan en één keer. Ja. Dat gebeurt niet zo vaak meer. En één moet... keer in het salut staan. Ja. denk. Tadaa. Nou ja. Het is leuk om erover te fantaseren, maar goed, persoonlijkheidsverandering, dat, ja, dat kan soms helpen en om uh, op een andere manier tegen dingen aan te kijken. Dat helpt ja, soms, uh, ja. ja. ja goed. straks is het al voor z'n dames en heren. Dit is maar even een lekker barstloopje van de sober undressed. Dat doen we niet. In sommige gevallen is dat niet nodig. Ik wil niet uit de kleren. Nou, prima doe je niet. Dan hou je, je kleren aan. Als een man zoiets geblokt, begint te zeuren. Ook alweer denk je, Jezus gast. Wa waarom begin je er over dan? Nou goed. Uh, misschien goed een plaats voor de vrouwen. Uh, I just want to not be undressed. Weet ik veel hoe het heet. Goed, het is bijna half en om half altijd nog even. Ja, zeker. De voor berichten. En telegraaf. In de Zandvoortse krant te lezen. 650 jaar huwelijkservaringen. Ja, er staan namelijk uh, 13 echtparen op de foto. En uh, die zijn 50 jaar samen. En ja, sinds de corona doen ze dat. Dan komen ze dus bij elkaar. En de, uh, noem je dat? De burgemeester komt erbij dan. En die gaat dan zeg maar een quiz met ze spelen. Dat doet hij hartstikke leuk. Samen met uh, Bluis. Uh, uh, Gert-Jan Bluis doen ze dat. En dan gaan ze dus een, een, een quiz spelen. Uh, van 1974. Want ja, 1974, 1975 zijn deze echtpaar getrouwd. En dan is de Sudrans bij. Blonne, er en blonde, champagne... En dan zijn hun de quizmachines. En dan stellen ze al even vragen. En kijken of de geheugen nog een beetje kan worden opgefrist. Of ze nog, wat ze nog weten uit hun, uit hun trouwjaar bijvoorbeeld. En uiteindelijk was Pat Kessel er nog. Die heeft nog even muziek gemaakt. En hij heeft die Er is gedanst. Nou ja, het is, het is in ieder geval uh, leuk om dat altijd te doen. Ja, hij doet het uh, één keer in het jaar. En dan gaat hij dus uh, met echtparen die vijftig jaar getrouwd zijn. Gaat hij een feestje vieren. Ja, dat is ook een beetje een uitwas geweest van de corona. Dan ja, we dat is he, we, we dat gaaf. Ja, ja, uh, dat het dan blijft. Ik ben ook een boek aan het lezen over corona in die tijd en wat er allemaal gebeurde. Echt heel grappig. Uh, afgelopen donderdagavond werd tijdens de ondernemersavond in de haven van Zandvoort café Buitenspel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing. En dat café, de, de, de, de kaashoek was de winnaar in de categorie retail. Waarbij ook Bloem, Bloemseerkunst en Ria's Dieren Speciaalzaak waren genomineerd. Maar Café Bluitenspel in de Kostersplaats wordt gerund door 13 bevriende dorpsgenoten. Die hebben allemaal een eigen onderneming. Maar ze zijn verplicht om maandelijks bardiensten te draaien. Oh. En deze sportgroep bestaat inmiddels dertien jaar. gezellig. ze vonden het gezellig om met z'n allen naar de sport te kijken. Yeah. En uh, dan hadden ze van, nou weet je, we, we nemen het café over. En uh, om zijn beurt moeten we gewoon uh, de bardiensten draaien. En daardoor blijven de kosten een beetje goed. Maar ze kunnen wel lekker bieren en doen. En het is eigenlijk gewoon één grote mancave. Zo kan je het eigenlijk wel zien. Is het wel vrouwvriendelijk dan? Of... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Je hebt geen idee. Maar uh, in ieder geval, uh, het, het is erg leuk geweest allemaal. Ja, leuke inzicht. En uh, de wethouder Lars Kere, heeft dus uh, een speech gehouden. En uh, er was ook een speciale onderscheiding. De pluim, die was voor Saak Balken en van de Bruna. Want hij gaat binnenkort met pensioen. Het okay. is dus Roy Dongen, die wij ook wel kennen van de radio, die heeft dus de avond gepresenteerd. Kijk, leuk, leuk om als, uh, ondernemers een beetje in een ja. uh, zonnetje te zetten. De Park Zandvoort is hoofdsponsor geworden van de IJsbaan. Stichting uh, Zandvoort en Winterwonderland hebben samengewerkt. En uh, nou, voor drie jaar hebben ze een contract getekend. Het Raadhuisplein komt daar dus ook al altijd een, uh, een ijsbaan. En, en nou, dat werd was steeds duurder. En ze zijn ook een gegeven moment, ze zijn ze uh, verduurzaamd door uh, allerlei dingen te veranderen, geen diesels meer en zo. En uiteindelijk. Uh... Ja, er was daar toch meer geld voor nodig. En de circuit, uh, park Zandvoort heeft gezegd... nou, dat willen wij wel bekostigen. Er blijven wel meer uh, ondernemers bij aangesloten. Het is niet alleen maar dat, uh, dat hun dat runnen. Maar er zijn meer bij. Dus, uh, nou ja, goed, dus drie weken lang is daar een sfeervolle locatie gerealiseerd. Disco on Ice komt er. En straks weer die uh, fluitketel curling komt er. weer Met ja, allerlei ja. teams die ja. tegen elkaar gaan strijden. ja Volgens mij doet de radio ook mee. Oké, okay. ja het is Jammer dat ik even te ver weg gewoon <kwijnt> Maar goed... Uh, ja, wordt 13 december wordt die geopend natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, voor mensen met kleine kinderen, let op. Want uh, na zeven jaar keert het Sinterklaas-show keert terug naar Zandvoort. Want Zandvoort Insight organiseert deze op morgen. En het is dus van uh, drie tot vijf uur. En tijdens dit feest uh, kunnen kinderen genieten van een uh, show met liedjes. Uh, spannende momenten, want het is altijd waar de vraag... Of Sinterklaas op de tijd zal arriveren. Ja. En uh, alle kinderen zijn welkom. Maar ook de ouders, uh, daar is ook aan gedacht. En uh, er uh, is tegen betaling is er wel lekker eten en drinken te, uh, te krijgen. Maar het feest zelf is gratis. Oké, okay, dat is goed om te weten. Nou, goed. Ja. Dan niet meer kinderen. Ja. Hallootjes. Waar komt dat hallootjes nou vandaan? <laughs> ja, ik weet het ook niet. Ik vind het echt zo uh, niet oké. Okay. Hallootjes. <laughs> maar goed, hebben jullie al getrokken? Zo is het van, nou, ik las wel in de zand... Uh, in de Zandvoortse krant dat uh, Sinterklaas vorige week goed is aangekomen. De KNRM uh, ze, heeft iemand wal gebracht. Uh, alle elektrische wagentjes. Wal op? Ja, wel getakeld. De bordes heeft hij gestaan. Hij heeft gezongen, zijn spelletjes gespeeld. Echt enthousiast meegedaan. En uh, nou, goed, die kon op de foto. Echt een hele lange rij stond hem om bij hem op de foto te komen. Nou, het, is, het is een groot feest geweest dat Sinterklaas hier weer in Zandvoort aankwam vorige week zondag. Zeker. Goed, dus over de Zandvoortse berichten. Straks in Telegeld hebben we nog meer wetenschappelijke het dan maar Ze hebben al een lekker stukje piano muziek, dames en heren. Ja, dat gaan we doen. Hier, Razor Lights, uit dat cdtje: The Best of. Hey, how are you and what's your name?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 Star. Sure sounds like trouble to me You are entering the human I'm yeah.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 Bring the Human Heart van Razorlight. Zo'n tijdje geleden een best-of cd. U was daar op te vinden. Goed, Toepelk op de radio hier. Fijne toestemming aan 5 vijf over half negen. In het langzaam licht de zandvoort. Ja, zeker. Nou, de hoop over te doen geweest. Hè? Het grappige, ik... Uh, ik S'middags als ik al thuis kom, dat is een uur of twee of zo, dus ik kijk altijd even televisie. En dan kijk ik vaak even Ongehoord Nederland. En Ongehoord Nederland, ik moet daar altijd om lachen. Er zijn echt drie gasten of vier gasten die er zitten. Die hebben zich echt goed voorbereid. En dan denk ik van, oh wat creatief weer om wat iets te bedenken. Dit keer ging het over uh, bangmakerij. Over dat namelijk, uh, ja uh, je hebt nu spotjes op de televisie. En dat gaat over een noodpakket. Oh, en een noodpakket ja. moeten we aanschaffen. Want ja. het kan fout gaan. En uh, het gevaar ligt op de loer. En weet ik veel allemaal. En zij vonden het echt bangmakerij. Het is echt de, de regering die probeert ons eronder te krijgen. En weet ik veel wat voor theorietjes ze er allemaal bij gesleept hadden. Zeg drie mannen, die waren het helemaal eens met elkaar. Een man die zei, nou, het is toch helemaal niet verkeerd om een noodpakket aan te schaffen. Nee, nee, nee, het is echt belachelijk dat ze dat ons... En eigenlijk is de regering ook hartstikke bang voor de burger. Nou, ze had echt hele theorie bedacht. En uiteindelijk dachten ze, nou, we doen nog een schepje erbovenop... waar we halen het uh, Sinterklaasjournaal erbij... Want daar zit ook een Piet in... die zegt ook dat er een noodpakket moet worden aangeschaft. Nou, dat is helemaal belachelijk gewoon. Want ja, stel weer dat je kinderen al begint te introctineren... dat je die al bang begint te maken met... ja, er moet echt een noodpakket komen, hoor. Gasten, wat denk je dat er in het noodpakket zit? Uh, Cashewnootjes, pistachenootjes... Ja. amandelen, want voor de amandelspeculaas... Ja, ja, ja. Oh, ja. ja, en het gelul over je voorbereiden op de oorlog... moet je voorbereiden op de vredezijdes... Nou, dat zijn nog de enigste mooie woorden die ze hadden daar. Maar het, wat is dat een raar radio- of een televisieprogramma? Ongehoord Nederland. Met van die hele aparte mensen die echt elke keer dus weer hele vreemde theorieën bedenken. Weet je wel. De, de, ze zijn natuurlijk uh, op de kaart gekomen door te zeggen dat er heel veel blanke mensen worden in, in elkaar worden geslagen door donkere mensen. Dat was discriminatie. Ja. En uh, dat was er was dan ook weer een, een, een vrouw die daar uh, verslag van deed. En die had een verhaal bij en die, zei het, die, die noemde ze ook. Neander Talus, weet ik van, die heeft een rechtszaak aan de broek gehad. Oh. En die wilde er, had daar ook weer een hashtag voor opgezet om geld op te halen. Terwijl die hele rechtszaak bekostigd werd door, ja, door de omroep. Want de omroep zit in het bestel, dus daar is gewoon belastinggeld voor. Dus dat, het was een heel apart iets weer. Maar goed, ik kijk elke dag even naar om te kijken: van wat leuk hebben jullie nu weer bij elkaar? Gesprokkel? Wat hebben jullie nou weer bedacht? Het is een soort, eigenlijk een soort, ja comedie of zo, weet je wel. Ja. Met een serieuze ondertoon. Net als Radio Bergeijk, daar zit je ook naar de luistering. Wat is voor een rare grijp? Nou, nou dit zo, is dit ook. Zo luisteren ze ook naar ons. Ja, misschien ook wel. maar hebben ze het nou, al, ja. weer, we nou, nou ja. weer over? Het is een, een tip, misschien, als je ook dus denkt, nou, willen eens wat anders, dan ja. je dat doen. Ja, er zit dan ook zo'n blonde vrouw altijd bij. Ja, ja heel mooi. lang haar. Maar die, die, die zit ook in reclame voor bedden. Dus ja, die, zat, ja, die ja. zit niet meer in de reclame van bedden. Die zat er wel in. Lekker heb je laatst nog gezien. Ja, waar zit er wel weer in? Ja. Nou, kijk, okay. ik dacht dat ze weg was. Ja, dan denk ik altijd van nou die sport niet helemaal dan ga ik ook zeker geen bedden bij haar kopen. Nou ja, dat weet ik niet. Maar het, het, het zijn wel bijzondere types. En ze zijn ook helemaal niet dom of zo. Maar waarvoor zou je zoveel tijd steken in dit soort onzinverhalen? Ja. Want je moet het ook nog staven. Hè? Je moet het ook nog gaan zoeken of het klopt. Nee, nou, je denkt, oh, dit bericht hoort. Ja, die kan ik wel weer pakken. Niet, ah, nee, dit, dit is weer helemaal. heel ander. Nee, dat klopt niet. Je, ah. je moet ook nog puzzelen hè, om het een beetje sluiten te krijgen. Ja, ja, ja. Best een ja, ja. gedoe. Ja, berichten moeten altijd gecheckt worden. En ja. Net zoals uh, in, in de buurt bij Ede was het ja. een opvallende situatie. Want de automobilist... Die, uh, de, de, de, de, was de politie kreeg rond het middaguur een melding... dat er mogelijk een auto van de weg was geraakt... en in het water terecht dreigend te komen. Dus er kwamen met meerdere politieauto's kwamen ze daarheen... en om te kijken wat er aan de hand was. En toen gingen ze, zagen ze inderdaad uh, dus dat die auto er stond. Maar niet in nood. Maar er was een bestuurder die liep gewoon op zijn gemakkie... naar uh, de kofferbak yeah. om daar een hengeltje te pakken. <laughs> en hij was plan om even te gaan vissen oh. in de vijver... in de verbindingsboog van de A12 naar de A30. Nou ja, die visstest ging echt er niet door. Nee. En uh, volgens de politie kan dat uh, een flinke boete gaan opleveren. Oh, die boete is weer. stel op de <laughs> of in de berm. Uh, mag alleen in geval van nood. Ja. Dus ja, hij kan toch honger hebben? Nee, maar dit wordt een duur dagje sportvissen waarschijnlijk. Ja, ja, <laughs> zie ja. zie als een mannetje echt zo een beetje... En ik hoorde ook laatst van iemand van, uh, dat iemand was overleden. En dat was ook een visser. En die is dus met zijn hengel en in zijn visklofje begraven. Oh ja, wat. ook Vind je dat niet, niet leuk? ja. We nou, straks nog meer over de, de boetes natuurlijk want ja, die zijn te hoog, maar ja. Ja, ja, komt het toch geld voor. je maakt het dragen Break the girl. Sterke vrouwen. Nou, vandaag heb uh, ik Telegraaf ook gelezen. Stond er stond ook sterke vrouwen in. Dat gaat namelijk over de brandweervrouwen. En er was natuurlijk al een, uh, ja, een boerenkalender. En er was ook al een brandweerkalender. Met al die uh, sterke mannen die, dan zeg maar, uh, in half boot, uh, bovenlijf. Uh, met allerlei brandweer, uh, gear spullen staan. Uh, zelf een kijk. Wij zijn klaar voor de brand. Wij kunnen u redden. Nou, nu hebben ze ook een uh, vrouwenkalender uitgebracht. En uh, daar staan uh, mooie vrouwen bij. Die zijn, die zijn er gewaagd nou, je aan te kijken en zelfverzekerd. Die zeggen, nou kom maar op in die brand. Ik, uh, ik, ik kom wel helpen. Dat nou, zijn uh, vrouwen van 27, allemaal begin 30 ook. En uh, op de, ene, uh, de 961 brandweerkazernes. is slechts 6% vrouw. En uh, nou goed, in, uh, in Schiedam werd de uh, kalender uitge, uitgebracht, uh, onthuld. En uh, allerlei vrouwen vertellen dan ook altijd zichzelf... Uh, Geïnspireerd geraakt zijn door een broer die bij de brandweer zat. Of eh, ergens hadden ze zelf die kalender gezien en dachten, nou, wij willen er ook wel op staan. En hadden zich aangemeld. En, eh, nou ja, goed. Het, het is goed om dat te realiseren. Dat ja, niet alleen sterke mannen het kunnen doen, maar ook sterke vrouwen kunnen een mannetje staan. Hè? Mannetje vrouwtje <lacht> staan als de brand uitbreekt. En soms zegt van, soms dan moet je twee keer per dag uit de ruk. En soms kan het drie, drie weken duren voordat er weer brand is ja. in, in de gemeente. En dan zijn ze allemaal lekker aan het koken en zo. En dan denk je eigenlijk van ja. Dig in, hè? neem een app en dan gaat het alarm af. Ja, ik heb wel eens brandweer mannen gesproken dan, nog geen brandweer vrouwen. Maar die zei ook van: Oh ja, dan ging ik s'avonds naar bed en dan oh, denk ik: Oh, ik sta op wacht. Ja, ik moet, ik sta paraat, maar ik heb ontzettend last van mijn rug. En dan ging die pieper af en hij zegt, dan schoot ik uit bed van aan. En ik weet nergens, was het van, huppa. Maar ja, dan adrenaline, hè? Adrenaline gewoon. Dat je ja. denkt, oh, hoort lekker. Hoort lekker. Ja, actie. Ja, actie. Ga even lekker, lekker blussen. Ja. ja. Dus uh, nou, het is hartstikke gaaf dat het soort mensen er gewoon zijn en dat willen doen. Ja. Ja, ja nou goed. Ja, dit is wat Theo en Thea, die hadden toen ook zo'n spotje over de brandweer. Ja. En toen mocht, op een gegeven moment mocht die uh, Thea, ja. die, die mocht dan die spuit wel even vasthouden. En toen de, dus spoot gewoon die uh, Theo echt gewoon van zijn sokken af. Weet. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja. Dat kan je dan ook niet Als de laten. Als vrouw een keer de spuit goed in de handen dan zeggen we, Nou, dan gaan ja, we. Die doorsnij is echt wel iets van 10 centimeter. Dus dat is een straal, joh. dat is niet normaal. Ja, die zeggen hard dus moet Maar niet. Uh, nou ja, het is uh, mooi om te zien dat, uh, dat soort mensen zich wel inzetten. Ja, zeker. zeker. Nou, er is uh, onderzoek gedaan yeah. naar, de, naar, naar wanneer de mensheid is begonnen met zoenen. O, nou, ze hebben, hoe, hoe ze dat, dat doen, weet ik niet. Nee. Met, met koolstof of zo, nee. nee. Maar het uh, schijnt toch al zo'n 21 miljoen jaar geleden. begonnen te zijn bij primaten, voorouders van mensenapen. En uh, ze wilden dit graag weten eigenlijk, ja. uh, omdat Zoen vanuit evolutionair oogpunt. Ja, dat geeft geen duidelijk overlevingsvoordeel of zo. En het kan ook nog ziektes verspreiden. Maar ze hebben dus combinaties gemaakt van observaties van primaatgedrag. Yeah. En met gegevens over evolutionaire relaties om de klok terug te draa draaien. En ze denken nog steeds van hoe is het nou begonnen? Yeah. Maar ja, sommige mensen ook suggereren dat seksueel kussen een nuttige manier is... om de kwaliteit en de geschiktheid van een partner te beoordelen. Je kan kijken of je goed smaakt. En Even kijken en, uh, of we het al niet in ons hebben. Even dat tongetje ja, nemen. Ja, precies. Oh, je hebt er niet heel veel meer. Maar ze nee. zeggen ook platonische kusjes dienen wel wellicht om de complexe sociale relaties te, te doorgronden. Of om de band tussen mensen te versterken. Nou, volgens mij hebben wij een goede band. Maar ik, ik, ik kus je nooit. Nee. Nee, dat er moet, er, moet er nog bij komen ook, zeg. Nee, ik, ik, zie, ik, zie dan, uh, ik heb dan me, Want ja, wij staan maar op van een apen. Ja, ja, sorry. Sorry, luister. Dat is voor sommige mensen die denken... Ja, dat is een nee, verrassing, dat is hè? Dat is een verrassing, uh, Ja. ja. Maar goed, en, ja, die hebben eigenlijk helemaal geen aantrekkelijke lippen. Dat je denkt, wat zou ik daar dan... Maar volgens mij zoenen aap eigenlijk. Ja, nou, het is, proef, het is eigenlijk om te proeven steeds... Hè, dat je je lippen gebruikt. Ja. En ze hebben natuurlijk een beetje van die platte lippen. Ja. En dan... Het is een beetje wilkoollippen, die heeft ook niet veel. Dat je denkt, ja. van, nou, wat kan ik daar nou mee? Niet heel veel, Nee, maar, maar je kan wel even kijken of uh, altijd kijken of, of iets heet is. Ja. Dat zeg ik ook al tegen mijn zoon. Even voelen met je lip, is het heet? En dan moet je het niet in je mond stoppen. Dat is je blazen of zo. En, maar ja, zo, zo, <lacht> zo ben je gewoon steeds bezig met... Uh, met voer toch weer, hè? Daar zijn we weer. Ja, ja, nou, ja, okay. ja, ja ik denk dat de ik het uh, vrij snel wel ontdekken. Oh, bijt... oh, daar moet ik vanaf blijven met mij. Een beetje bij, voetbal terug, dat is ook altijd spannend. Ja. Dus daar moet je misschien eerst even mee slaan dan weet je wel. En dan kun je voorzichtig proeven. Ja, het is wel bijzonder hoe jij dat allemaal aangepakt hebt. Dat is wel leuk wel opper. Nee, nou ja, goed. Het, maar ze hebben niet echt duidelijk wanneer het dan begon. Is dat zo? 21 miljoen jaar geleden. 21 miljoen jaar geleden. Ja, oh, dat zijn wel ja. hele oude kutjes. Ja, zo kan ik ook dingen al uitzoeken. Ja, het is uh, wel heel ruim, hè? Want ja, heel is ruim. Meer of minder. Wow, hè? Ja. Nou, ik, vind het, ik, vind, ik vind het wel leuke berichten. Er lag nog een, een plan. Wat moeten we nu weer uitzoeken? Dit lag er nog doen met die. Oh ja, dat kan ook bij Ongehoord knowledge. Nederland. Sorry? Het kan ook bij Ongehoord Nederland behandeld worden. Ja, zeker. <laughs> en die zeggen gewoon vast dat het Winnie klopt. Maar je moet er altijd negatief tegenover staan. Oh. Ja, dat is sowieso. Dat dan. Altijd alles in twijfel trekken. Dat is, dan ben je een goede journalist. It's hard to know just how to grow. Gracefully in the proper of times like how he's leaving us behind Towns. Nothing stops the ticking of the clocks on the wall Nelson is ook een artiest geweest. Daar heb ik een plaat aan gemaakt. Nou, ik kende de hele band hier. Ik vond het mooi grappig om dat soort dingen zijn even uit te proberen. Ik ga me eens even verdiepen of ze meer van dit soort geinige muziekjes hebben. Harry Nelson van de October Man. En eh, nou, gisteren ook allemaal het heftige nieuws gehoord over de Nigeriaanse man die eigenlijk nu vastzit. Omdat hij natuurlijk Lisa heeft vermoord op een gruwelijke manier. En dan komt er toch een bizar verhaal tevoorschijn van deze man. Die eigenlijk 22 jaar oud is. Geen idee waar hij, hij weet plus waar hij vandaan komt. Uh, uit Tunesië en daarvoor heeft hij door de woestijn gelopen. Hij is al vrij jonge leeftijd, is hier in Weeshuis terechtgekomen. Van de ene Weeshuis naar het andere Weeshuis. Wist zijn eigen naam niet geven, dan heeft hij een naam gekregen. Uh, op verschillende punten heeft hij een naam gekregen. Wat uh, Was het ook Chris Jude. Uh, bij het eerste, uh, wat hij nog kan herinneren... Uh, weeshuis kreeg hij de naam Chris en later kreeg hij Jude erbij... En uh, nou, zo is zijn naam ontstaan. Uh, geboortedatum is laat ook maar een beetje op hem geplakt. Omdat ze niet precies wisten. Hij heeft geen familie. Dus het is een bizarre verhaal. En hij weet ook bepaalde dingen niet wat hij gedaan heeft. Hij ontkent niet. Hij bekent uh, be uh, be ook niet wat hij gedaan heeft. Natuurlijk voordat hij Lisa heeft vermoord. Vijf dagen eerder heeft hij nog een andere vrouw uh, seksueel uh, lastiggevallen. Dus het is echt een bizar verhaal. En ik zie dan... Ja, je wil natuurlijk niet een, een dader helemaal... Uh, noem je dat... Uh, uh, Kapot analyseren. Nou, analyseren en ja. helemaal zeggen... oh, hij heeft het niet getroffen. Maar ik, ik zie de wel hond, een jong... De hand was weggelopen. Ja, vooral, ik, zou, ja, ja. Ik, zie, ik zie dan zo'n jochie door de woestijn heen lopen... die heel jong is en die dan... El, elke keer weer ergens anders tegen. Nee, die ouders dan, die hebben hem ook niet gemist. Dan, het is een bizar verhaal. Ja. Ja, het, is, uh, het wordt toch uitgezoekt in Pieter Baan centrum. Daar gaan ze met uh, allerlei mensen erop zitten om te kijken. Want, nou ja, goed. Hij wil heel graag meewerken, sowieso. Hij wil meewerken, maar, ja, maar hij heeft uh, dus wel een persoonlijkheidstoornis. Waarom gedaan, dat weet hij zelf niet. Nee, hij schijnt dus <coughs> af en toe... Uh, uh, zijn lichaam wordt af en toe overgenomen... en dan weet hij niet precies wat hij gedaan heeft. Dus nou ja, uh, ja dat is dan een duidelijke kenmerk. Dat, je, dat het niet um, helemaal klopt. Van hier, meerderheid... ja, uh, yeah, uh, yeah. Hoe noem je dat? Uh, Meerdere persoonlijkheden in één lichaam. Ja, en dan ja. zegt die man die gisteren uh, ben zijn naam kwijt... die in verschillende programma's uh, zijn verhaal deed. Die zegt ja, dan kom je bij zo'n uh, asielzoekerscentrum daar Apel. Daar lopen wel meer verwarde mensen. Die dus je denkt, het, het valt wel op zo'n verward mens. Maar daar zijn er meerdere. En ja, die lopen er ook een beetje rond. Die hebben allemaal trauma's. En moet je ze dan allemaal insluiten? of... Plof, lastig hoor. Ja, ja, ja. Ja, je weet ook niet hoe de reizen geweest zijn naar, naar Nederland toe. Nee. He, want uh, als je dan hoort van dat die mensen met dat er drie boten onderweg zijn en uh, twee zinken er. En er komt er maar eentje aan. En er is misschien iemand ergens aangespot en die leeft er nog. Ja, die heeft ja. dan uh, gestruggeld om uh, verder te komen. Ik denk, oh man. Ja. ja nou, dan ja, hebben ja, wij ja, toch wel ja. heel erg goed hoor met onze huisjes en dingetjes. Toch PVV moeten stemmen volgens mij. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat ook <laughs> nee. niet. Er is in Amerika is er, uh, een man overleden vorig jaar. En uh, het was gewoon, hij at een hamburger. En uh, zijn dood was een lange tijd een mysterie. Maar uh, nou blijkt dus dat... Uh, de doodsoorzaak zou kunnen zijn dat hij een eerdere tekenbeet had gehad en die had hem allergisch gemaakt voor vlees. Om vlees te eten. Dus uh, dit de is de, dus een teken die heet uh, The Lone Star Tick. Ja. En ik heb, ik heb de Latijnse naam als je hem graag wil. Maar na die beet kun je gevoelig worden voor een suikermolecuul, alfa-gel. En dat zit dus bij uh, Teken. Die, uh, die draagt het molecuul bij zich. Nou, die man is toen dus gaan kamperen. Hij heeft gegeten en moest overgeven. Het was niet lekker. En uh, de, de schijnt dus uh, uiteindelijk is hij dus gewoon daardoor overleden. Het is wel een bizar verhaal. Ja, hè? Het het, wordt ook dat het zogeheten... net die, die Amerikanen moeten overkomen. Ja. Die eten al zoveel vlees. Maar in, in Europa komt de Lone Star Tick komt niet voor. Maar wel de zogeheten schapenteek. Deze teek die kan ook, uh, ook zo'n vleesallergie veroorzaken. Oké. Okay. Dus het is wel een uh, dus, uh, teek beter. Ik dacht, de ziekte van Lyme kon je krijgen. Is dat maar, zeg maar is ingebouwd is bij die, die schapen? Is dat ingebouwd bij die schapen? Nou, als je bij mij in de buurt komt... dan krijg je een schapenteek en dan kan je mij niet meer eten. Dan ga je dood, joh. Het is voor een teek wel heel veel werk om bij een schaap... bij zijn huid te komen, hoor. Ja, Volgens mij ook wel. Dan moet je wel een <laughs> klusje. zien. moet echt door een heel woud heen. Het is echt een woud van vol. Ja. Dus, uh, oh, ja. Wanneer wordt die geschoren? Kom ik bij je ja. terug? Want dit ja. doet me echt... wel. Uh, oh, ja, kijk. Een klassieketje. Dat is een tijd geleden. Ik wil je zeggen twintig jaar maar. Volgens mij vijftien jaar zeker. Rosie Murphy... Overpowered door emoji Your data my data The chromosomes match exact as in matter A matter of fact Rosy Murphy, in 18 jaar geleden deze plaat, hè? 2007 was de grote hit Overpowered. En ik zit te kijken of ze nog een beetje muziek maakt, want daar gaat het het lot natuurlijk over. Nou goed, nou, daar staat niet zo over te schrijven. Het is wel uh, opmerkt dat in uh, 2023 veroorzaakte Murphy nog een controverse uh, toen een Twitter gebruiker een screenshot van een Facebookpagina van haar deelde, omdat ze commentaar leverde... Op de uh, genderkritische schrijver uh, Graham Lemhem en die steunde het kritiek uh, op het gebruik van de uh, puberremmers uh, voor uh, transgender jongeren. Zij bood hierover later weer discussie over dat uh, nou, goed, dat het niet zo bedoeld had. Dat hoor ik hier allemaal. Al oh, goed. Nou, goed. Uh, we even kijken. Wat zit er nog meer te lezen? Nou, ik lees nu weer een verhaal dat er een, een vermiste vrouw en haar dochter uit Oostenrijk ja. zijn na ruim een jaar teruggevonden. Er was een bekendnis van een bevriende collega... en die leidde de politie naar de lichamen. Die waren verstopt in een vrieskist. En dan weet ik niet of hij aanstond of niet. Ik denk het haast wel. Maar uh, oh. <laughs> ja, oké, oké. Okay, okay. maar uh, de, de, de collega kwam wel al als verdacht in beeld... toen die vrouw en de dochter vermist waren in Ingesbroek. In en uh, wat zijn uh, twee jaar jongere broer was bezig om meubels van de vrouw online te verkopen. Oké. Okay. En aan uh, juwelen en zo. Ik, ja. ik, het is wel een wel bekend verhaal, maar mij. kom er om de ja. tijd ook voor. Nou, de dus spreek je zo in deel 2. Het is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.